Noord-Korea stuurt een 22-koppige delegatie... naar de opening van de Olympische Winterspelen... vrijdag in, de Zuid in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De delegatie wordt geleid door de 90-jarige Kim Jong-nam... de voorzitter van het Noord-Koreaanse parlement. Die is formeel ook het staatshoofd. Voor zover bekend gaat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... niet naar de Winterspelen.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 met Niels Heithaus. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van Caro en CFA. Straks reporters NL, rubriek waarin we regionale verhalen... een breder podium geven, met aandacht voor het veldrijden. Het WK was dit weekend in Valkenburg, het wereldkampioenschap... Maar Buiten Nederland en België geniet de zogeheten cyclocross nog maar weinig bekendheid. Dus zo mondiaal zijn ze niet meer. Hoe dat komt, weet de collega van de Limburger die we straks spreken. Verder aandacht voor de plannen van Rotterdam om mee te bouwen aan een grote haven in Brazilië. Op een plek waar nu eindeloze tropische zandstranden liggen... zou een soort Braziliaanse Europoort moeten komen. Maar Rotterdam doet geheimzinnig over zijn betrokkenheid. Eerst het onderwijs in Estland en Finland... Geschiedenisleraar Erik Ex merkte het in de lerarenkamer. Het Finse onderwijs heeft een superheldenstatus. status. De collega's zijn erg geïnspireerd door de Finnen... die onder meer goede scores halen in de internationale PISA-ranglijst. Maar is die waardering terecht? Erik Ex besloot de plekken te gaan kijken... en wordt daarbij gevolgd door zijn broer Luc... die verslag doet van hun reis. Ik heet Erik, Erik Ex. Geschiedenisleraar Erik is op reis. Een onderwijsreis. Want hij wil weten hoe zijn collega's in andere landen hun lessen geven. Nu zit ik in Finland en we zijn op weg naar Singapore. En uh, oh ja, een paar maanden geleden heb ik mijn broertje meegevraagd om daar verslag van te doen. Die zit nu tegenover me dit op te nemen. Ik ben zijn broer en ik reis mee om dit verslag te maken. Good morning. Good morning. morning. Doe je me goed? Well? Ja. Yeah. Oké, okay, hoop dat. so. <laughs> So today is the last day of the Adventure program. Onze eerste stop is Finland, want daar schijnt het onderwijs voor Halla te zijn. Tenminste, volgens de collega's van Erik. Want in de lerarenkamer gaat het heel vaak over de Finse manier van lesgeven. Uh, we, located... we mogen vrij rondlopen in klassen kijken en leraren en leerlingen vragen stellen. Alleen één ding, het is verboden om kinderen herkenbaar te fotograferen. Japan, Zuid-Afrika, Brazil en veel andere landen between de drie. Dit is Sartu Jarvinen. En ik ben partner en directeur van education services voor Co-education Group. Ze is directrice van het bedrijf dat ons rondleidt. Ik denk dat er honderden groepen hier elke Onderwijsprofessionals en andere geïnteresseerden kunnen via haar bedrijf weggeleid worden in Finland. De participants verwachten om een duidelijke oplossing te vinden voor wat het Finse onderwijs maakt. Ze denken dat er iets, een truc, dat we doen. That makes us special. In de bus ga ik naast de Pakistaanse Irma Abid zitten. En ik vraag haar waarom ze naar Finland is gekomen. We had heard that the Finnish system was the best in the world. So that's why I chose to come to Finland. Het is dag 4 voor de Pakistaanse Irma. En ze heeft al een paar geheimen ontdekt. Few hours of study. And of no assessments. Geen toetsen, minder lesuren en veel buitenles geven. we in because <laughs> of the weather. Maar vooral dat laatste, dat kan in Pakistan niet altijd. Ik kun de school daar verderop? Er staan heel veel kinderen en wij lopen daar ook naartoe. De kinderen gaan te wachten voor de school om naar binnen te gaan. No, no boundary walls. No boundary walls. That's, for, for safety reasons in Pakistan, have, the, the, the schools have boundary walls. Iran ziet de school en zegt, hey, wat, wat fijn, er zijn hier geen muren om de school heen voor veiligheid. Je kan iedereen gewoon naar binnen lopen. You see it's close to a forest and then they can go out. And they even come by study. bike. Er rijdt een kindje yes. langs op de fiets yes. met een helm en die is net op tijd voor school, denk ik. De kinderen hieronder zitten te lunchen en wij staan op een uh, verhoging. En iedereen uh, die, die zit te kijken naar hoe uh, hier wordt geluncht. My name is Miori. I'm from Japan. Uh, maybe different maybe students behave independently. Iedereen op de reis valt wat anders op. De Japanse delegatie ziet vooral kinderen met veel vrijheid zonder dat een docent zich ermee bemoeit. Een Hongaar merkt op dat kinderen op sokken lopen. En zelf op de gang mogen studeren? I'm I'm from Japan. Mm -hmm. And they, the, the way they uh, set out these ta tables and discs and chairs are also a bit different. anders. So what is the difference between the table hier here in Japan? Well you have even like uh, sofas and so and um, these carpet and so this is a bit um, um a bit unthinkable in Japan. Het verschil is ook dat hier de kinderen meer ruimte hebben, dus ze kunnen wat rondlopen, maar er staan ook twee hele grote banken in de klas. Er Staat zelfs een tent hier rechts en er zijn kleden. Hij zei dit zou je niet in Japan zien, zegt hij. My name is uh, Sophia Major. I'm from Hungary. I work at uh, a non-profit organization called school. En je uh, you are here to to learn about the Finnish education, and maybe bring something home. What do you think you want to bring home first? From small things like how free children uh, feel here from de uh, way that the, the classrooms are organized or in fact that they can't only study in classrooms but they can use the entire space to study. Er zijn een paar duidelijke verschillen. Wat, wat er gelijk opvalt is dat de kinderen hier op sokken lopen. Um, dat is een klein verschil, maar kinderen voelen zich daardoor misschien vrijer. En wat er ook opvalt is dat kinderen ook buiten het klaslokaal mogen leren. Dus ze zijn overal op de gangen en liggen op de grond en op banken die overal staan om, om op te liggen. Op school was ik zo druk met interviewen dat ik Erik nauwelijks heb gezien. Op de weg terug vraag ik wat hij ervan vond. En hij is veel minder onder de indruk dan de meeste andere bezoekers. Deze basisschool was niet heel speciaal ten opzichte van Nederlandse basisscholen, vond ik. Je hebt in Nederland ook wel uh, veel van dit soort basisscholen. In ieder geval wat ik gezien heb. Ja, de anderen waren zwaar onder de indruk. De Hongarije wordt opgemerkt, kijk, ze, ze hebben allemaal loops op sokken. Dat moet echt iets doen met het gevoel dat die kinderen hier heel relaxed zijn. Dat denk ik ook, maar dit zijn niet allemaal unieke dingen voor, fin, voor het Finse onderwijs. Uh, Misschien meer Europees. Ja, of Noordwest-Europees. Ons systeem lijkt ook wel een beetje op elkaar. Maar wat wel, denk ik, een, een belangrijk verschil is, is dat wij hebben altijd een hele grote vrijheid van onderwijs genoten. Daarom zijn er heel veel diverse scholen in Nederland. Dus dit soort scholen heb je. Um, maar niet iedere school ziet er zo uit in Nederland. Je hebt ook veel traditionelere scholen, maar ook veel vrijere scholen in Nederland. Met alleen maar banken en waar je helemaal geen klaslokalen hebt. Vooral fatboys en uh, leraren die ook een beetje liggend les geven. I, I'm not kidding. Je hebt in Nederland scholen waar iedereen op een bal zit. Ja moeten daar eens moeten gaan kijken, die Japanners? Oh, ja, ik ik dan... denk dat als ze daar gaan kijken, dat ze helemaal ondersteboven zijn. Dat ben ik serieus. Erik Ex, die in Finland ook een beetje reclame maakt voor het Nederlands onderwijs. Bij ons is onderwijsadviseur Job Christians, directeur van de organisatie Onderwijs Maak Je Samen. Hartelijk welkom. Dankjewel. U maakt ook reizen met onderwijzers, kent dus Finland ook. Wat, wat is het beeld van Finland? Wat verwachten mensen die naar Finland gaan om onderwijs te bekijken? Veel uh, onderwijsprofessionals verwachten bij een bezoek aan Finland dat ze daar het wel hallen treffen dat ze daar euh, nou ja, op basis van bekende highlights als... het zijn allemaal academisch geschoolde leraren... ze hebben een landelijk curriculum... Euh, ze hebben alleen maar fulltimers het idee van de, daar gebeurt het. En het belangrijkste gegeven is natuurlijk... dat ze hoog scoren op de PISA-rankings, de mm -hmm. PISA-ranglijsten. Maar klopt dat dan allemaal niet van academisch geschoold en Ja, hoogscoren? dat klopt zeker. Toch wel, ja zeker. Uh, alleen het leuke is, op het einde van het, van het stukje wat we net gehoord hebben... zie je dat er een dialoog ontstaat tussen deze twee broers... over, ja, hoe zit het eigenlijk in Nederland... En dat is vaker een vele grotere waarde bij zo'n studiereis. Maar inderdaad, er gebeuren bijzondere dingen in Finland. Maar het, het, het, het vele belangrijker is veel dieper te kijken naar wat, waarom is dat zo. En als je verder kijkt dan die enge cijfers van PISA, dan zie je dat de context en cultuur van Finland gemaakt heeft dat ze dit systeem hebben. Nou ja, en dat bepaalt dus dat ze ook op een gegeven moment op een bepaalde manier hoge scores hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat zomaar in Nederland ook kan. Wat, wat, wat bedoelt u dan met context en cultuur? Die dit nou ja, die maakt. Een systeem is gevormd uh, door uh, uh, vele jaren. Uh, uh, en met een bepaalde achtergrond. Een bepaalde, uh, zo zijn wij dat gewend. Mm -hmm. En um, dat is uh, de cultuur die dat onderwijs vormt. Maar vervolgens is het ook een bepaalde context. Uh, het is bijvoorbeeld veel uh, uh, minder lang licht in Finland... om maar een voorbeeld te geven, dan in Nederland. Ja. Nou, Dat is mogelijkerwijs van invloed op de onderwijstijden. Nou, hè, zo, het is even korter de bocht... Uh, Hebben maar, ze minder lang les dan inderdaad? Of, uh, in Finland uh, zijn, wordt er veel minder uren les gegeven. Uh -huh. uh, afgezet tegen Nederland. Want het Nederland. is later licht en het is ook eerder donker. Nou, ik zeg niet dat het daardoor komt, nee, maar, maar dat is een contextfactor... Ja, ja. die, ja. die van invloed kan zijn op waarom een systeem zo ingericht is of niet. We horen ook de kinderen lopen op sokken. He, lekker gezegd. Lekker huiselijk. Nou ja, kijk, dat is ook uh, wel iets heel boeiends. Uh, dat is een typisch voorbeeld. Er zijn ook scholen in Nederland. Uh, ik ken ook al een aantal scholen waar de kinderen op sokken lopen. Uh, en dat kan soms een hele simpele, triviale reden hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat overal in Finland... Dat vervolgens zo is, of dat dat nee. overal in Nederland zo is. Nee. En dat is natuurlijk het boeiende op het moment dat je naar een, naar, een, naar een ander land gaat... om daar het onderwijssysteem te gaan bekijken. Je ziet maar een heel klein stukje... Nou, scoren zij hoog in de PISA-ranglijst. Eerlijkheid gebied te zeggen. Inmiddels is China, geloof ik... Nog hoger scoren? Ja, ja, zeker. Singapore ook, ja. Hebben die dan... Het, die hebben niet het Finse systeem een op een gekopieerd? Nee, zeer zeker niet. Het boeiende is ook dat uh, zij nog niet zo heel lang meedoen aan die PISA-ranking. Um, uh, kijk, de PISA-ranking, even een stukje geschiedenis daarover, sinds 2000 uh, onder regie van de OECD wordt er in een heel de, de, aantal landen... O, o, organisatie voor uh, economische, economische Ontwikkeling? Ja, mm -hmm. en, en, en ontwikkeling. Um, uh, wordt er onder een hele hoop landen die daarbij aangesloten zijn, uh, bij 15-jarige jongeren uh, op het gebied van taalontwikkeling, wiskunde en, en natuurkunde... wordt daar onderzoek gedaan naar hun resultaten, hun scores. Dus die worden getest. En die worden naast elkaar gezet. En dan worden er vergelijkingen gemaakt. Nou... China doet nog niet eens zo heel erg lang mee. Singapore ook niet, Finland uh, sinds 2000. Zij scoorden hoog, ze waren daar zelf ook erg door verrast. Uh, maar vervolgens zijn er andere landen gaan zeggen... wij willen ook meedoen aan die PISA-rankings. Maar die zijn wellicht, en dat is een aanname van mij... wat meer gaan focussen op die resultaten. Ja, dus hoe kunnen we die PISA zo... Goed mogelijk maken of beïnvloeden in feite. Gebruik maken van de manier waarop die PISA gehouden wordt. Nou ja, of misschien, en dan zou je je wat meer moeten verdiepen in de, in de cultuur van, van die Aziatische landen. Die wellicht wat meer prestatiegericht hmm. zijn. Die zijn gaan kijken. Uh, uh, hey die landen die scoren zo goed, wij willen daarin ook hoog scoren. Uh, wat betekent dat voor ons onderwijs? En ja. die zijn wellicht wat meer op die testen, op die prestaties zich gaan richten. Ja, want ik denk dat veel Westerlingen niet zullen denken. Goh, dat Chinese onderwijs is zo goed, zat mijn kind daar maar. Nee, maar als je dan puur alleen maar die, naar nou die enge cijfers Kijkt, dan wel. scoren ze natuurlijk wel heel erg goed. Ja, maar uh, daarvoor is het natuurlijk belangrijk om je af te vragen: wat moet onderwijs doen? Moet onderwijs een kind. Uh, opvoeden tot een uh, kennismens, uh, een mens met veel parate kennis... of in ieder geval uh, kennis op het gebied van die dingen die worden getest. Of, uh, of vaardigheden, of moet je, een soort, moet je gelukkig worden? Dat is natuurlijk. Dit is de vraag die, naar mijn mening, iedere uh, uh, uh, uh, dag gesteld zou moeten worden... door ieder onderwijsprofessional. Waartoe dient onderwijs? Ja. En, uh... Als je alleen maar op die PISA focust, gaat het dus puur om kennis... Nou ja, goed, als het alleen maar om taal en rekenen gaat... Uh, da dan krijgen we kinderen die natuurlijk op een heel smal stuk ontwikkeld zijn. Hm. Als je nou kijkt, ook geldt dat voor Finland, maar ook in Singapore... als je kijkt naar het aantal zelfdodingen onder 17... is dat schrikbarend hoog. Uh, ik, ik wil zelf niet meteen daar een verband uh, tussen leggen... maar ik, ik vermoed wel dat er een soort van relatie is. Tussen? Uh, nou ja, uh, enerzijds hele erg sterke focus op prestaties... en vervolgens ongelukkige mensen, ongelukkige mm. kinderen. Uh, als je kijkt naar Nederland... Uh, zijn we daar een stuk beter toe in staat. We hebben daar een hele mooie balans weten te vinden... door enerzijds te focussen op welbevinden van kinderen... en anderzijds ook op gewoon vaardigheden. Wel aardig is trouwens dat een buurland van Finland... en dat weten weinig mensen, Estland... ook heel goed scoorde in die uh, PISA-ranglijst. Ja. Ja. Uh, en daar uh, hoorden we tot nu weinig over. Want daar zijn de broers ook geweest. Door naar Estland... Daar gaan we op bezoek bij de Universiteit van Tallinn en we vragen hoe de Esten dat voor elkaar hebben gekregen die plotselinge hoge notering in de Pisa ranglijst. Maar dat is niets nieuws, vertellen de onderzoekers ons. Actually, we waren we, uh, we in, uh, amongst the ten. I think. Yes, yeah. yes. Yeah. Finns were just, uh, first and ze got all attention. De Finns are better in selling their position. <laughs> Die Vinnen, verkopen het gewoon een stuk beter. We zijn op bezoek bij het Hugo Treffner in Tartu. Hallo. Hey, Sorry, we're late. Uh, yeah, it's I'm okay. We didn't find the place. Anymore. Yeah, still uh, before the lesson starts. Alright. So we hebben hier een hele klassieke oh. schoolbel. The end of our Dan gaan we naar de les. Mijn naam is Are Ristigivi en ik ben history teacher in Tartu. in het van Estonië. Geschiedenisleraar Aare neemt ons na zijn les direct mee naar de kelder. Als hij het licht aan doet, zien we dat hij met studenten een klein museum heeft ingericht. Ah, uh, no. That is nice. And I see a gas mask over here. Yeah, of course, because in summer time it was mandatory too. To, to Fotos van voormalige schoolhoofden met een grote snor, een kleine houten lessenaar en een gasmasker uit de tijd van de Koude Oorlog. So, so a, uh, like Erik vraagt of Aare ook op zo'n school les heeft gehad. <totreden> mijn, I, I en het blijkt dat de meeste spullen Aares eigen spullen zijn. Er is veel veranderd sinds de Sovjet-tijd. De onderdrukking van de ideologie is weg. En scholen zijn heel autonoom. Want Aare mag zelf zijn lessen samenstellen. Maar het drillen en feiten uit het hoofd leren zoals are moest doen als schooljongen dat zit er diep in. maar yeah, I'm quite sure it still exists. It's, it's different in different schools it depends on the certain teachers and uh, maybe certain schools Terug naar de universiteit van Tallinn. Daar benadrukken de onderzoekers nog maar eens dat het succes van Estland ontzettend bijzonder is. Coming from the Soviet uh, world and becoming uh, as a top leader in a in a in a big club, if you look the other Soviet republics and other okay. Soviet school systems, they are very very low in in the En toch, als we naar de geheimen van het S Systeem vragen, doet het ons denken aan wat de Finnen vertelde. De junior schools zijn gewoon autonomous voor de Estse scholen zijn autonoom en mogen hun eigen curriculum samenstellen. Er zijn veel meer aanmeldingen voor docentopleidingen dan plekken voor de klas. En docenten zijn universitair geschoold, ook die voor de kleuterklas staan. Het is van 90, 92, 3 yeah, of even 7% van Estonian uitspreken zijn ma-level. En dan is er nog de Estse cultuur. Bijvoorbeeld dat de Estonians uh, like to veel a werken. <laughs> Ze houden van lezen en hard werken. De traditionele Estonische schoolen... zijn hard working, uh, manufacturers, and, and this is een issue. The, for for many kids, this is quite a hard hard work they are doing. Maar dan neemt het gesprek een verrassende wending. De Essen verwachten dat hun land zal zakken op de pisa lijst. Sterker nog, ze hopen het. We we are only now trying try to change over dit soort van of, um, hierarchische, traditioneel system. De onderzoekers zeggen dat in Estland de scholen minder willen focussen op kennisvaardigheden... en daardoor op de PISA-ranglijst zal zakken. Maar dat de leerlingen daardoor wel gelukkiger worden. En dat vinden ze belangrijker. We gaan ook een beetje knowledge, maar we gaan from the viewpoint of happiness Ja, onderwijsadviseur Job Christians hoort uh, hier dus in Estland ook dat ze daar proberen te zakken op de scorelijst van het echt presteren in het onderwijs ten gunste van meer welzijn voor de welbevinden voor de kinderen. U, u ziet daar ook wel een relatie tussen is er ook Laat ik zeggen, wetenschappelijk achtergrondmateriaal... om dat iets te ondersteunen, die relatie? Nou, zeker wel. Kijk, waar zij willen natuurlijk dalen op die PISA-lijst... als een gevolg van een ja. sterker focus op ja. welbevinden en ja, betrokkenheid van kinderen. zo dat je automatisch uh, meer geluk krijgt... als je de kinderen uh, minder goed onderwijs geeft. Nee, het dus. gaat altijd maar om balans. Kijk, uh, op het moment dat je niet uit de voeten kunt... en je dus niet de voldoende vaardigheden hebt... om je te kunnen bewegen in je omgeving... dan heeft dat ook uh, invloed op je welbevinden, op je geluk... Hmm. Um, dus in die zin is het, it, it's all about balance. Dat uh, zeg ik ook altijd vaak als ik in het uh, buitenland ben met andere uh, delegaties. Um, uh, het is enerzijds, kinderen moeten goed in hun vel kunnen zitten. Uh, anderzijds moeten ze betrokken raken bij hetgeen waar ze mee bezig zijn. Daar heb jij als leerkracht of als docent heb jij daar een opdracht in. Maar vervolgens is het natuurlijk wel, we zijn, in, we zijn op school om met elkaar uh, iets te leren. Ja. Het zou wat dat betreft natuurlijk ook interessant zijn om te meten... hoe het met mensen gaat na een jaar of tien of twintig. Hè. Zijn ze dan gelukkig? Hebben ze dan een aardige baan? Zijn ze tevreden over hun carrière en over... Uh de talen die ze beheersen, noem maar wat. Nou ja, absoluut. Kijk, kijk maar naar jonge ouders... wiens kinderen net naar school gaan. Daar wordt toch vaak uh, de reactie gegeven... ja, ik, ik hoop dat mijn kind na, na, naar zijn of haar zin heeft op school. Ja. Dat, ze, dat ze gelukkig is. Uh, en dat komt natuurlijk voort op het feit... Hè, uh, jonge ouders ergens tussen de 25 en de 35... Uh, zijn al een behoorlijk tijdje van school... maar zien dat het daarom gaat. Die willen dat hun kinderen gelukkig zijn. Ja. En niet zozeer dat ze de hoogste score hebben. Vaak misschien ook wel omdat ze zelf... een prettige schooltijd hebben gehad in Nederland. Nou, zou zeer zeker kunnen. Ik denk dat wij ontzettend trots mogen zijn op ons onderwijs en het onderwijssysteem. Eén stem hebben we nog niet gehoord. Dat is die van uh, de, de autoriteit op het gebied van onderwijs, professor Saalberg in Finland. En die hebben de broers ook gesproken. In vijf weken, Finland en Estland, hebben we een hoop gehoord over wat de geheimen zouden zijn. Maar één man bestudeerde het Finse onderwijs en wordt alom geroemd om zijn uitleg. Ja, yeah, mijn naam is Pasi Saalberg en um, ik ben een Finnish educator and auteur en speaker. Yes, ik heb een comparative education research en analysis voor voor many years, about twenty years now. Saalberg, de expert op het gebied van het fins onderwijs. Hij kijkt met gemengde gevoelens naar de vele onderwijzers en geïnteresseerden die jaarlijks naar Finland en Estland afreizen. Well, I have a mixed feelings about that because in in a way I'm all favor in you know people visiting other countries and trying to learn to understand what what schools are doing in different places but then the on the other side because most people seem to think when they come here to finland that they can somehow copy uh, you know what what we have here and and do exactly the same ways these things in their in their own own countries and i think that that's a it's a very dangerous thing Finland bazooka om het vervolgens na te maken dat werkt niet het meeste wat je ziet, is heel erg verbonden aan de Finse cultuur. of can only be done uh, in in a culture and with the teachers um, like as we have here. Of in woorden. Wat je ziet bij zo'n complex onder, uh, onderwerp als onderwijs, is, is een beetje dat iedereen zijn eigen Finland en iedereen zijn eigen uh, Estland gaat zien. Uh, want je kan er namelijk van alles uithalen. Iets waar Pasi ook bang voor is. You know, there are a lot of uh, kind of uh, stories that are not true. Like picking, picking up all the things that look good or sound good. And then people tell these stories. Like, you know, having a great teachers and. Uh... A homogeneous country and this and that, that you know may have something to do with this but it's not it's not how you explain this thing. Nou Ja kijk ik denk dus dat we dat we wel degelijk elkaar kunnen inspireren Neem bijvoorbeeld zoiets als uh, elke docent een mastertitel. Lijkt mij in principe in Nederland uh, niet echt haalbaar en ook niet echt heel erg belangrijk. We hebben ontzettend goede hbo's waar ontzettend veel hele goede docenten vandaan komen. Maar het mogen wel duidelijk zijn, kijken naar, kijkend naar Finland en Estland, dat we daar de kwaliteit van moeten bewaken. Dat het dat dus, uh, dat dat dus hele goede opleidingen moeten zijn en moeten blijven. Dat was hoogleraar Saalberg. Dus bij de microfoon van Luc X, die zijn broer Erik volgt op deze onderwijsreis. We zullen nog meer van ze horen. Maar ze waren dus nu in onder andere Finland. Joop Christians hier nog als onderwijsadviseur. Ja, succeselementen uit het Finse onderwijs kun je niet zomaar kopiëren, want die horen bij de Finse cultuur. U stipt dat ook al even aan, dat zegt de hoogleraar Saalberg ook. Uh, ja, heeft het dan wel zin om te kijken naar Finland? Nou, zeer zeker. Ik denk, ik zou iedere leraar aanbevelen om eh, over de grens van het eigen schoolplein te kijken. En dat wil niet betekenen dat je naar Finland of naar Canada of Zuid-Afrika moet, maar ook eens bij eh, een, een andere school. Omdat, eh, en ik vergelijk dat misschien eens een beetje simplistische vergelijking, maar op het moment dat je als vier of vijfjarige voor het eerst gaat afspreken en voor het eerst bij een vriendje gaat spelen. Um, dan ga je met je vier of vijfjarige ervaring van het systeem van jouw gezin... in een heel ander gezin kijken. En dat geeft jouw inzicht. Het, het, het helpt je misschien om argumenten te vinden om tegen je ouders in te gaan. Mm -hmm. Maar het zou ook kunnen zien, zijn dat je denkt, hey, zo werkt het hier ook. En eigenlijk is het zo ook bij studiereizen. Of je nou bij de school in een andere stad gaat of in een ander land. Uh, je gaat een ander systeem zien, systeem zien. En als je nou in staat bent om de dialoog te voeren met de professionals daar... en verder te kijken naar wat je aanvankelijk op het eerste ogenblik ziet... Uh, dan krijg je een beeld over hoe dat systeem nou werkt. Welke mechanismes dat met zich meebrengt. Mm -hmm. En dat helpt jou een verdiept inzicht te geven in jouw eigen systeem... waarin je zelf je onderwijspraktijk vormgeeft. Wat zou dan voor uh, ons uh, luisteraars... die een virtueel bezoek nu aan Finland hebben gebracht... een les kunnen zijn? Want je moet dus niet die elementen kopiëren per se... maar wat kun je daar wel van opsteken... van hoe de Finnen en de Esten het aanpakken? Nou, dit, dat vind ik een wat, hele moeilijke vraag. En misschien is eigenlijk krijgt, het antwoord uh, uh, op uw vraag. Uh, je kunt niet zomaar ergens naar kijken en denken... dat moeten wij ook doen. Want een, een systeem als het onderwijs... en dat zegt uh, uh, Luuk ook, of Erik... Uh, uh, ...het onderwijssysteem, dat is een heel complex geheel. Daar mm. kun je niet zomaar van zeggen, daar voegen we dit element in toe. Of... Nee, Maar is dat niet ook wat, wat dan de Chinezen wel doen... ...door hoog te gaan scoren op die uh, PISA-ranglijst? Dat ze precies de, de krenten uit de pap van het onderwijssysteem... Uit, ...uit het Westen hebben gehaald, of is dat niet zo? Nee, als je het mij zou vragen... Uh, uh, uh, ...is dat ik denk dat uh, een land als China of Singapore... ...zo erg gefocust is op prestaties. Toch al, ja. Uh, en, en, dat ze daarom mee zijn gaan doen om te laten zien... hoe goed hun onderwijs is. Hmm. Maar het Ze hebben in enge... onderwijs niet zoveel veranderd om, om hoog te scoren op die lijst? Nee, dat lijkt mij niet. Kijk, het enge van PISA is dat het zo eng is. Het zijn alleen maar cijfers en het gaat juist zeker in onderwijs om heel wat meer dan alleen maar het toetsresultaten, want dat zijn het. PISA-resultaten zijn toetsresultaten van 15-jarigen die op hmm. een aantal fronten toetsen gemaakt hebben. Maar moet Nederland zich dan zorgen maken dat het zelf ook vrij hoog scoort in die lijst? Nou, weet je, als je kijkt naar uh, uh, hoe Nederland scoort, wij scoren op allerlei lijsten, ook die van de PISA, uh, uh, heel mooi constant en heel mooi gemiddeld. Maar eigenlijk bijna overal uh, uh, in de top 10. En waar we bijna altijd op 1 of 2 uh, scoren, is op het welbevinden van onze kinderen. Wij hebben hier in Nederland volgens UNICEF de gelukkigste kinderen van de wereld. Nou, en als je daarnaast ook nog hoge resultaten hebt, nou, ja. dan mogen we best een beetje trots zijn. Is een optimale wat... mix? Ja. Maar geen enkel rapport, geen enkel goed rapport... is een excuus om niet meer de kritische vragen te stellen. Dat kunnen we nu achteroverleunen. En uh, we, we laten het een beetje zo gaan, uh, het Nederlands onderwijs. Als we begaan zijn bij de toekomst van onze leerlingen... dan kunnen we dat nooit. Want ik denk dat heel veel ouders... Uh, die bijvoorbeeld hun kind niet geplaatst krijgen... op de school van hun eerste keuze. Dat speelt met name in Amsterdam... maar ook van andere steden in de Randstad, volgens mij. Uh, uh, of die zien dat er her en der leuke initiatieven uit de grond springen. Want je mag... Iedereen mag een school oprichten in Nederland. Ja, dat klopt. Een, we hebben een enorm hoge vrijheid van onderwijs. In ja, Nederland. maar er zitten ook scholen tussen. Dan moet, moet het grote publiek om lachen. Want dan leren kinderen niks. Of die leren alleen maar wat als ze zelf wat vragen, bijvoorbeeld. He, die voorbeeld kennen we. Ja, gelukkig zijn dat maar, is dat maar een enkel voorbeeld. En als we dieper ingaan op de specifieke situatie, vraag ik af of het echt zo is. Hmm. Maar er, er zijn dat soort voorbeelden. Ja, ja en maar wat, wat moet je nou daar dan mee in relatie tot. Deze discussie, die discussie van hoe hou je die mix optimaal? En kunnen we tevreden achteroverleunen, ja dan nee? Nou, volgens mij moeten we constant met elkaar de vragen blijven stellen. Als ouder, als leerling, maar ook als leerkracht. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Hartelijk dank, Job Christiaans. Ook directeur van de organisatie Onderwijs Maak Je Samen. I Those things you do How you blow my mind Well, Something is telling me You better watch out I cannot set you free I wanna scream and shout You, you, you Drive me crazy I was going round and round trying to find a home then you took me in and now I'm all alone. I guess I am a vagabond chasing my tears. Boy chasing my yellow pearl and you reporter radio met Niels Heithuis. 4 over half acht. In het Braziliaanse Maroba wordt komende jaar een enorme haven gebouwd. De bewoners van dat Maroba leven nu nog van de visvangst, maar dat kan wel eens gaan veranderen. Want die haven moet plek gaan bieden aan de grootste zeeschepen ter wereld. Een van de betrokken partijen is de is havenbedrijf Rotterdam onderzoeksjournalist Ike Teuling van Vers Beton... dat is het uh, online magazine voor de harddenkende Rotterdammer... en van Down to Earth, een platform voor groene journalistiek... ook betrokken bij Milieudefensie. Ike, goedenavond. Goedenavond. Jij bezocht Maroba, een plek aan de Braziliaanse kust... ik zei al, einde uh, uitgestrekte tropische zandstranden. Wat voor gebied is het verder? Ja, het is een uh, provincie ten noorden van Rio de Janeiro. Uh, een, een provincie ten grootte van Nederland ongeveer. En uh, um, in de tijden van de, de economische uh, uh, hoogtijdagen van Brazilië... waren er plannen om maar liefst 26 havens te gaan aanleggen in dat gebied. En daarvan is alleen deze haven eigenlijk nog over in, in, in En het, is, nou ja, het zijn kleine dorpjes, uh, zanderige wegen, uh, slaperige, tropische dorpjes. Nou ja, wat je je daarbij kan voorstellen. En, en wat voor bedrijvigheid? Is daar verder? Uh, weinig uh, uh, visserij. Er zijn, uh, de meeste mensen leven van de visserij. En die doen dat met uh, kleine roeibootjes. Af en toe hebben ze een motortje erbij. Uh, vrouwen rapen mossel op het strand. Uh, er is een heel klein beetje toerisme. Er staat ja. één hotel. Uh, wat <laughs> restaurants. Maar verder is er eigenlijk niks. Nee. En in het achterland? In het achterland, de provincie achter uh, Espiritu Santo... de provincie waar we het nu over hebben, dat, die heet Minas Gerais. En mm. dat is een mijnbouwprovincie, maar ook uh, uh, industriële landbouw. En verder ligt er voor de kust van die provincie liggen de gigantische olievelden. En het uh, Nederlandse Shell heeft daar hele grote concessies uh, gekocht... de uh, afgelopen jaren. En die haven die dus gebouwd gaat worden uh, daar... waar het havenbedrijf Rotterdam bij betrokken is... Uh, die, die gaat eigenlijk een soort dubbel functie hebben. Die gaat en die olie... Industrie bedienen, maar ook zorgen voor de afvoer van alle materialen uit die mijnbouwprovincie hmm. en landbouwproducten. Dus dan heb je het over soja bijvoorbeeld. Ja, dus de, de, de, soja, de bekende soja-aanvoer voor het veevoer in Europa. Ja, voor Om, onze varkens. Voor bijvoorbeeld. Onze varkens, ja. ja. Uh, dus uh, ja, ze kunnen wel een haven gebruiken. Uh, ja en nee, want er is wel uh, niet zo ver weg... is er een andere haven die recent is aangelegd... die eigenlijk, eigenlijk hetzelfde doet. Um, en als je aan de mensen daar lokaal vraagt... willen jullie die haven, dan zijn ze daar heel verdeeld over. Want uh, nou ja, de vissers die, die vrezen dat ze straks niet meer kunnen vissen. En terecht ook, want de monding van die haven... is gepland op, op eigenlijk hun beste visstek. Mm. Uh, maar goed, er zijn ook mensen in het dorp die zeggen... fijn werkgelegenheid, eindelijk banen. Uh, die bedrijvigheid kunnen we zeker wel gebruiken. Maar als ja. je nou, als je daar rondloopt kan je je bijna niet voorstellen... dat dat over een paar jaar een gigantisch modern industriegebied zou moeten zijn. Nee, want de vraag is natuurlijk wat voor soort banen worden dat? Ja, en voor wie met name ook. Uh, en dat is waar de, de mensen in het dorp zich ook erg zorgen over maken. Ik heb een visser gesproken daar die ook in het artikel uh, aan het woord komt. En die, die zegt van ja, ik, ik heb mijn hele leven alleen maar gevist. Ik kan niks anders. Wat moet ik straks in die haven gaan doen? En dat geldt eigenlijk voor het grootste deel van de mensen daar in die, in die gemeenschap. Het zijn vaak laagopgeleide opgeleide mensen. En de ervaring hm. leert dat op het moment dat er zo'n haven komt... dat het dan toch uh, banen zijn voor mensen die bepaalde opleidingen hebben gedaan. En waar en mensen, de mensen ook daar niet... Nee, en die hebben ze niet. En waar mensen ook voor vrezen, is eigenlijk de gigantische toestroom van nieuwe mensen. Want wat, wat je ziet gebeuren, ook op andere plekken... is dat zo'n slaperig dorpje verandert in een, in een groot dorp. Er komen heel veel eh, eh, alleenstaande mannen komen daar vaak naartoe... om de bouwwerkzaamheden te verrichten. Nou, dat trekt weer prostitutie aan. Uh, nou ja, en zo zie je een soort aaneenschakeling soort van problemen... die zich dan opstapelen in zo'n regio. Wat is de rol van het havenbedrijf Rotterdam eigenlijk? Nou, die zijn eigenlijk al heel vroeg betrokken geraakt... bij dat project. Eerst als adviseur. En uh, wat er is gebeurd... is: het was eerst een, plan, een, een bouwplan... Van een, van een Braziliaans bedrijf. En dat is uh, nou ja, over de kop gegaan. En toen is het havenbedrijf Rotterdam ingesprongen. En zij hebben daar nu een joint venture gestart. Samen met een, een speciaal opgericht... Braziliaans bedrijfje. Wat uh, het TPK Logistica heet. En dat is een afkorting van... Transportje Presidentje Kennedy. En dat is de naam van de, van de uh, gemeente daar. En zij hebben daar nu een minderheidsaandeel... in die joint venture. Uh, en uh, de uiteindelijke investeringsbeslissing... die moet nog genomen gaan worden. Het is nog niet duidelijk... wat zij precies gaan investeren. Maar zij zijn wel... de grootste trekker eigenlijk... in het project. En ook de partij met alle know-how. En die precies weet hoe dat moet zo'n haven aanleggen. Maar het havenbedrijf Rotterdam... dat is toch voor het grootste gedeelte gewoon een gemeentelijk bedrijf? De gemeente ja, heeft toch de meeste het aandelen? Is, uh, het is 70% in handen van de gemeente Rotterdam... en de overige 30% in handen van de staat. Dus eigenlijk een, een Nederlands... Uh, nou, het is geen staatsbedrijf, het is wel een, een privaat bedrijf... maar de aandelen zijn volledig in handen van publieke instanties. Ja, maar die en... hebben de opdracht, of de stilzwijgende opdracht... om lekker internationaal te gaan ondernemen... Nou, het gekke is dat de gemeente hier eigenlijk amper bij betrokken is geweest. Omdat het havenbedrijf uh, een aantal jaar geleden op afstand van de gemeente is geplaatst. Wat dat precies betekent, uh, nou ja, dat, dat moet ik ook nog eens goed gaan uitzoeken. Maar uh, het komt erop neer dat de gemeente Rotterdam officieel wel zeggenschap heeft over de haven. Maar in de praktijk daar eigenlijk niet zoveel uh, macht over uitoefent. En ik heb wel gemerkt dat uh, bijvoorbeeld de raadsleden van de gemeenteraad Rotterdam, die hebben hier ook wat vragen over gesteld, die wisten niks van deze plannen af totdat ik dat artikel schreef. Ja. En hebben ze en... antwoorden gekregen? Uh, nee, heel weinig. Uh, wat, wat waren de vragen wat... dan bijvoorbeeld? Nou, de directeur van het havenbedrijf... zat toevallig toen in de, bij de raadscommissie... Alert Kastelijn. Kastelein. En de raadsleden vroegen, die stelden de vraag van... He, moeten wij dit als havenbedrijf Rotterdam wel doen? Is het niet een beetje gek dat wij een haven in Brazilië gaan bouwen... terwijl we een Rotterdams bedrijf zijn... en we de Rotterdamse belangen dienden? En uh, het, het simpele antwoord van, van de directeur van het havenbedrijf... was ja, maar we hebben dat besluit nog helemaal niet genomen. En dat is formeel gezien uh, uh, klopt dat. Want ze moeten de uiteindelijke investeringsbeslissing nog nemen. Maar in de praktijk... zijn zijn ze al jaren bezig met dat project. Hebben ze een kantoor in de provincie Espiritu Santo opgericht. Zitten daar mensen van het havenbedrijf Rotterdam... om dat project uit te werken? Ja, je en beschreef en ook van... dat uh, ter plekke al palen zijn neergezet. Uh, wat is het? Wit-rode palen op de plek waar de vaargeul moet komen? Ja, ja die staat gemarkeerd, al die vaargul. Het is niet, je moet wel weten dat die palen daarvoor zijn... maar dat is wat de mensen daar lokaal mij vertelden. Ja, en de, en de kaarten liggen er al. De, de milieueffectrapportage is gemaakt. Je kan precies zien waar die haven gaat komen. Het is een, een vaargul die zich vijf kilometer diep het land in gaat boren... en uh, een paar honderd meter breed wordt. En je hebt daar nou ja, een soort eindeloos zandstrand. En daar zit straks gewoon een gigantische vaargul tussen... waar dan nou ja, de, de grootste containerschepen... en de grootste olietankers ter wereld moeten... Daar Binnen kunnen varen. Dus ja, ja. je kan je voorstellen wat voor impact dat heeft ook op het, op het landschap daar. Ja, wat zijn de gevolgen voor het gebied? Uh, nou ja, Je noemde de visserij een, al, maar... Uh, ja, de visserij is, is, uh, is, denk ik, het, het, het, de grootste impact. Uh, maar verder is er gewoon een heel natuurgebied wat, wat afgegraven gaat worden. Dat is een gebied waar uh, toekans voorkomen, waar luiaards leven. Een soort van een beetje ruige, uh, prikkelige struiken die daar groeien. Echt een beetje een soort duinlandschapachtig. Waar dus allerlei bijzondere diersoorten zitten en die nou ja, dat gebied gaat verdwijnen. Nu zegt het havenbedrijf... Uh, en alle betrokken instanties zeggen... dat ze de flora en fauna gaan relokeren. Uh, Relo ja, ik vraag me nog steeds af wat ze dan gaan doen. Of ze dan alle luiaards in een vrachtwagen gaan laden... en ergens anders weer vrij gaan laten. Maar dat is wat ze zeggen dat ze gaan doen. Uh, en verder staat er nog een, een, een 16e-eeuws kerkje staat er in dat gebied. Wat hmm. nu in de middle of nowhere ligt... en wat straks echt gewoon grenst aan de industrie. Ja, maar de, de, de plannen zijn dus vrij concreet. Dat blijkt wel uit die palen die er staan. Maar ook uit de plannen en het feit dat er effectrapportage al gemaakt is. En toch komen er eigenlijk hele afhoudende antwoorden. Wat zegt het havenbedrijf op jouw vragen als je ze benadert... Uh, nou, dat ging niet heel erg soepel, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik heb wel antwoord gekregen op mijn vraag, maar alles moest schriftelijk. Uh, ik had een afspraak met iemand van het havenbedrijf... die in Brazilië ge ge gestationeerd is. Die afspraak werd last afgezegd. Zelfde gold voor een afspraak met Van Oort. Uh, en uh, het lijkt er een beetje op alsof ze er zo min mogelijk over willen loslaten. Mm. En vooral op heel veel antwoorden zeggen van... ja, maar we hebben de uiteindelijke beslissing nog niet genomen. Dus je maakt je zorgen over iets wat, wat eigenlijk nog helemaal niet besloten is. Terwijl als je, als je daar lokaal met mensen spreekt... en de lokale overheid, uh, dat is, die gaan er vanuit dat het een don deal is... en dat die haven daar gewoon gegarandeerd gaat komen. Je noemt Van Oort, dat is een baggerbedrijf. En uh, die heeft een rol in een eerdere uitzending van Reporter Radio... die we hebben gemaakt over een haven in Suape. Ook een uh, relatief nieuwe haven in het noordoosten van Brazilië. Misschien is dat wel de haven die jij bedoelt trouwens, die je net noemde. Uh, nee, dat is, een nee dat is weer wat anders. Ja. Maar goed, daar, daar moet een schadevergoeding worden betaald. Vanwege schade aan het milieu. Ook ja. uh, Van Oort was daar ook bij uh, betrokken. Uh, wat moeten ze gaan doen in Maroba? Nou, ik heb, ik heb ze ook de vraag gesteld van, van hoe zit dat met de schade en, en wat gaan jullie, hoe schatten jullie dat zelf in? Allereerst werden mijn vragen aan Van Oort werden door het havenbedrijf Rotterdam beantwoord. Uh, vond ik een beetje gek, maar goed. Ik heb netjes antwoord ja. gekregen op mijn vragen over de milieuschade. En daarop was het antwoord, we houden ons aan alle regels. En oh. nou ja, daar hield het antwoord eigenlijk een beetje mee op. Uh, maar telefonisch uh, of mondeling? Uh, schriftelijk, alleen maar schriftelijk. Ja. Nee, want hmm. de, de, de afspraak die ik met Van Oort was had, die, die kon ook uh, last minute niet, niet doorgaan. Dus ja, dus, dit, dus het is, ook voor de lokale bevolking, die maakt zich daar natuurlijk heel erg zorgen over. En terecht ook. Uh, zeker omdat ze ook die verhalen uit zwapen kennen en er contacten ja. zijn tussen mensen onderling. Ja, dus daar gezien hebben het... Ja. Nou, ja, daarbij ging het ook om de aansprakelijkheid... Hè, en of, of uh, de Nederlandse overheid die garant stond voor die onderneming toen... Met een exportkredietverzekering. Ja. Of die ook een bepaalde verantwoordelijkheid droeg. En zoiets zal hier ook wel weer spelen, toch? Gaat de overheid ja, garant de financiering, staan? de financiering is nog niet rond. En daardoor wil ook niemand daar nog iets over zeggen. Dus er is niet officieel een exportkredietverzekering afgegeven. Maar het kan best zijn dat er gesprekken over worden gevoerd. En ja, en je hebt natuurlijk wel te maken met een, een havenbedrijf Rotterdam. Wat een, eigenlijk een, een, nou ja, een bedrijf is wat geheel in publieke handen is. Dus ieder risico wat zij nemen is eigenlijk een wat de gemeente Rotterdam neemt. Ja, zou het, kan dat zo zijn dat als het havenbedrijf in financiële problemen komt... dat dan de overheid bij moet springen? Uh, nou ja, het, ik, ik, ik ben geen financieel expert, dus dat, dat, dat, dat zou uh, allemaal dat veel, spe, veel speculatie zijn. Maar het is wel zo dat de gemeente Rotterdam financieel afhankelijk is van het havenbedrijf Rotterdam. Omdat er heel veel uh, uh, dividend naar de gemeente gaat. Hm. En uh, op het moment dat het havenbedrijf Rotterdam in de problemen komt, komt Rotterdam in de problemen. Uh, uh, ja. om, om, nou ja, om allerlei redenen natuurlijk. En, en het havenbedrijf neemt in ook van een financieel risico, want dit is een buitenlandse avontuur. Ja, kijk, als je het ze nu zou vragen... zeggen ze nee, dat doen we niet... want we hebben de investeringsbeslissing nog niet genomen. Wat, wat strikt genomen waar is. Uh, maar het is, ja, het, het, is, het is natuurlijk best een risico... om, om in zo'n project te gaan investeren. Want wie zegt dat je genoeg uh, bedrijven hebt... die er gebruik gaan maken. En ik persoonlijk vind het ook best gek... dat uh, nou ja, uh, mijn stad of een bedrijf... wat in handen is van mijn stad... Uh, besluit om een haven in Brazilië te gaan bouwen. Je, nou ja, ja. Het, het doet mij soms wat ook een beetje denken... Aan, aan een soort nieuwe vorm van kolonialisme... Ja, hoewel de mensen in jouw artikel zeggen... Van, nou, het is misschien wel beter dat de Nederlanders het gaan doen... in plaats van de Brazilianen zelf. Want die ja, hebben helemaal nergens respect voor. Ja, dat is één iemand die ik sprak, die dat zei. En ik ja. vond dat wel een opmerkelijke opmerking. Maar die zei inderdaad uh, in mijn, op mijn vraag van... Gof, vind je dat niet gek dat uh, er Nederlanders komen om hier een haven te bouwen? En uh, hij zei van nee, Nederlanders zijn goed om voor te werken. En ja. die, uh, die ja. respecteren je. Ja. Uh, voor wat het waard is natuurlijk één iemand die dat zegt. Uh, Ho hoe groot ja. acht jij de kans dat dit doorgaat? Of is ook nog een kans dat het niet doorgaat, maar op een haven? Uh, nou ja, het lijkt allemaal behoorlijk ver voor het stadium... maar aan de andere kant is er nog geen schop de grond in gegaan. En uh, zie ik ook dat er lokaal best wel veel mensen uh, tegen protesteren. En ik kan me ook zo voorstellen dat als die mensen uh, nou ja, de handen ineens slaan... en uh, uh, wat meer herrie gaan schoppen... dat ze best nog wel eens iets zouden kunnen bereiken... in het tegenhouden van dat project. Aan de andere kant zijn natuurlijk de belangen voor zo'n regio... en voor zo'n gemeente zijn ook groot. Uh, dus dat, uh, nou ja, dat, dat, is, dat is afwachten. Maar het is zeker geen onomstreden project... op dit Moment. Goed, nou er valt nog een hoop uit te zoeken, en de beslissing is nog niet gevallen. Je blijft het in de gaten houden. Kom nog eens terug als je meer informatie hebt. Dankjewel. Ikke Teuling van Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Leeuwarder Courant. Ook Broek Gelderland. De Krant van West-Vlaanderen. Vers Beton. Dubantia. En De Limburger. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De lippen die zijn volledig zwart en bruin van de modder. Die zal hij dadelijk nog eens uitvegen en wegvegen, schoonvegen door een erehaag van toeschouwers. Heel veel Vlamingen hier neemt hij nu de laatste bocht naar rechts. Nu strekt hij de benen rechtstaand op de pedalen over de streep. Na 1 uur en 9 minuten wereldkampioen voor het derde jaar op een rij. W-punt van aard En wat is er aan de hand met... Uh, Mathieu van der Poel, waarom heeft hij vandaag niet kunnen presteren? Ik stel voor, Gert, dat we nog even teruggeven. Want het gaat heel lang duren voor de nummer 2. er zit aan te komen. Namelijk 2 minuten en 40 seconden. Maak er van toernoud, alsjeblieft. Ja, Christophe van der Goor van de Belgische Radio vanmiddag... over het wereldkampioenschap veldrijden. Wout van Aert die werd die wereldkampioen... terwijl uh, alle geld op uh, Mathieu van der Poel uh, was gezet. Uh, we horen hier Vlaamse namen, één Nederlandse naam... en daaruit blijkt wel de sport is niet meer zo mondiaal als de titel wereldkampioenschap doet vermoeden. En daar is uh, Robin van der Kloor van de Limburger ingedoken. Goedenavond, Robin. Goedenavond. In de top 10 uh, naast Belgen en Nederlanders alleen één Italiaan en een Fransman. Uh, hoe heb jij het beleefd trouwens dit weekend in de Valkenburg? Uh, het was vrij modderig. <laughs> ja. en, uh, ja, het, was, het was een volksfeest. Want uh, ja, Valkenburg ligt niet ver van de Belgische grens. Dus uh, vele tienduizenden Vlamingen hebben de weg weten te vinden naar het zuiden van ons land. Ja, uh, hoeveel, er werden 40.000 mensen verwacht, die zijn er ook geweest? Ja, ietsje minder. De organisatie had het over uh, 38.000, een hmm. klein beetje. Ja. Het is niet uh, goed te tellen hoeveel Vlamingen daartussen zaten... Maar uh, aan de, het gejuicht te horen als er dan Vlamingen Nederlander inhaalden... Was, uh, ja. was het wel duidelijk dat er meer Vlamingen dan Nederlanders waren. Ze waren in de meerderheid. Het ja, is dus een, een, een Vlaams-Nederlands feestje. Vooral als uh, een Nederlands dus als, als, als, als milieu van de, van de poel wint. Wat hij tot nu toe wel deed, maar vandaag niet. Uh, uh, hoe komt het dat het veldrijden steeds minder internationaal is geworden? Ja, de Vlamingen die slokken eigenlijk alles op... Dus als je kijkt naar de jongere categorieën, ook op een WK... dan zie je dat er best nog wat andere landen zijn die goed scoren. Maar zodra het een professionele, of bij de professionele categorieën komt... dan zie je dat eigenlijk alleen de Vlamingen nog boven komen drijven. Want ook de Nederlanders die goed zijn, die, die rijden in Vlaamse dienst. Aha, ja. Mathieu van der Poel heeft ook een beetje een Vlaams accent. Zelfs. Ja, die, die, woont, die woont zelfs in België. Ja, ja, ja. ja. Eh, dus, dus en dat... rijdt voor een Vlaamse ploeg. Ook. Ja, Dus wat jij beschrijft is dat uh, Vlaanderen misschien de betere omstandigheden heeft... om, om die sport te dragen en, en groot te houden? Ja, eigenlijk uh, zie je dat bijna alle crossen die er op dit moment zijn... die, die zijn in Vlaanderen. Er ja. zijn er een paar in Nederland en dan uh, hier en daar nog eentje in Spanje. Uh, vroeger waren er heel veel in Zwitserland, maar dat zie je eigenlijk ook bijna niet meer. Nee. Dus alles concentreert zich eigenlijk op, ja, op Vlaanderen dan. Dus Wallonië telt eigenlijk al bijna niet mee... En dan is het met name om de kring rond Antwerpen. Daar zitten we... Ticht crossen zijn daar uh, in de winter. Dus dat is een soort zichzelf versterkend effect ook? Ja, ja, ja. want daar, de, de Vlamingen kijken naar de Vlamingen. En uh, um, ja, renners die hebben geen noodzaak om ergens anders te gaan crossen. Want ze krijgen het geld bij de crossen in, in Vlaanderen. Ja, ja, ja. En, en in Vlaanderen blijft het wel leven. Hoe komt het dat dat daar dus wel overeind blijft? En een beetje in Nederland ook? Ja, dat is toch... Het zit in de cultuur van de Vlamingen, zoals wij een beetje ja. het schaatsen hebben... wat bij ons toch ja, af en toe wat populairder wordt, maar wat minder. Hmm. Maar toch altijd redelijk constant blijft. Dan zie je dat in Vlaanderen het veldrijden eigenlijk, uh, uh, ja, dat daar prima gaat. Ja, een soort, soort overbrugging ook van het uh, wielerwegseizoen, hè? Dus als het op de weg stopt, dan gaan ze, gaan ze door de motocrossen... met die fietsjes, die dunne bandjes. Ja, het is zelfs zo dat uh, tegenwoordig uh, het veldrijden al aan het einde van de zomer begint... Want uh, ja, bijna ieder dorp uh, in, uh, in Oost-Vlaanderen heeft wel een veldrit. Dus dat moet allemaal verdeeld worden over de kalender. Mm, oh ja, ja. ja uh, de vader van uh, Mathieu van der Poel, Adrie, zelf ook renner geweest, die heeft er wel eens voor gepleit om één keer per, per, per, per, wie, per weekend, een weekend per maand, geloof ik, geen uh, cyclocross in België te organiseren. Dus de Belgen niks mogen organiseren, zodat er dan dus wel ergens anders iets uh, georganiseerd kan worden. Is, ja, is noemen dat. Ja? Hij noemde dat een, een Vlaanderen-verbod. Ja. En, en uh, um, leeft die gedachte nog? Nou ja, de, de UCI, de Internationale WielenUnie, unie is bezig met een, met een superliga, zoals ze dat uh, zelf noemt. Um, en dat zou betekenen dat er minder uh, belangrijke crossen in België komen... en dan wat meer in het buitenland. Uh, dat, dat op zich uh, is een beetje hetzelfde idee wat, uh, uh, wat Adrien van der Poel had... alleen iets minder drastisch... Maar op dit moment zijn er gewoon te weinig cross in het buitenland die zich bij die superliga kunnen voegen. Hmm. Dus het idee is aardig. Uh, maar in Nederland zijn bijvoorbeeld ook eigenlijk maar twee of drie grote veldritten die in aanmerking komen daarvoor. En dan, en dan verder is er bijna niets. Nee. Hoe, hoe kan de, de UCI dan onder die omstandigheden uh, de, de, de, de kansen keren? Of, of wil de UCI dat eigenlijk helemaal niet? Ja, het is de UCI, voor de UC wel heel belangrijk dat die sport groter wordt. Want dan, hoe groter de sport, uh, hoe meer geld erin omgaat. Ja. En, en, en dat is voor zo'n internationale wielunie ook heel aantrekkelijk natuurlijk. Maar de, de aandacht maar gaat op... natuurlijk toch vooral... en er zijn ook veel uh, jongens die, uh, als ze eenmaal succesvol zijn... juist naar de weg gaan, hè? of misschien naar het mountainbiken. Ja, dat zal denk ik altijd blijven. Uh, zodra een veldrijder goed is uh, in Vlaanderen of in Nederland dan rijst meteen de vraag van wanneer gaat hij de weg op. En dat geldt voor Mathieu van der Poel en dat geldt ook voor Wout van Aert. Ja. En die gaat zelfs de weg op dit voorjaar. Die heeft dit jaar al een stuk minder crossen gereden. Was ook een stuk minder zichtbaar. Um, maar gaat dit voorjaar uh, Parijs-Roubert rijden. Ja. Wat dus... veel meer prestige heeft dan, dan het veldrijden. Ja, kan ook meer verdiend worden dan misschien in prijzengeld prijzen geld en salaris en dergelijke? Weet je dat? Ja, op de weg is vooral het salaris een uh, stuk hoger. Ja. In, uh, in het veldrijden kun je veel geld verdienen met, uh, met startgeld. Dus uh, ik geloof dat Wout van Aert ongeveer 8000 euro startgeld krijgt bij iedere cross. Dus stel dat hij er dan uh, nou, een stuk of dertig doet, dan, dan sleept hij toch 2,5 ton binnen. Ja, in de oh, dat zijn winter. nog wel aardige bedragen. Dat is, dat, dat is niet verkeerd. Nee. nee. Dat zou je toch niet zeggen voor zo'n. Uh... Ja, het is bij ons toch niet zo bekend. Hè? Er wordt wel iets van uitgezonden uh, op de televisie. Radio besteedt er wel iets aandacht aan, maar ja, niet voor niets gekozen voor een uh, fragment van de VRT. Daar is dat toch veel prominenter. Ja, daar leeft het veel meer. En, ja, uh, ja dat, dat zie je dan. Uh, zij zenden bijna alles uit. En in Nederland is volgens mij eigenlijk alleen het WK live uh, goed te volgen. Ja. En af en toe zijn er wat internetuitzendingen. Dus er valt met startgeld voor die renners nog wel flink wat te verdienen. Maar het salaris is op de weg hoger. Ja, voorheen hebben Lars Boom en Stibar hebben die, hebben die overstap ook gemaakt. Is er eigenlijk bij de UCI, de WielerUnie, ook een beweging om dat een beetje af te remmen? Of laat men dat gaan? Omdat het ten gunste komt van de, van de grote wegsport. Om te voorkomen dat veldrijders ja, de, ja, voor die de overstap. De weg nou, daar is volgens mij nee, daar is geen actief beleid voor. Dat, ik, ik zou het niet inzien hoe ze dat zouden moeten tegenhouden. Nee. Ja, dat mountainbiken. Dat is natuurlijk van, van, van, van recentere datum dat dat heel populair is geworden. Dat is, uh, uh, het lijkt er natuurlijk wel op, hè? Mountainbike op veldrijden. Het is ergens vergelijkbaar. Maar als je een veldrijder vraagt uh, uh, uh, of zegt dat het hetzelfde is als mountainbiken... dan zal hij zeggen dat het heel anders is... Hm. Um, ja, de, de fietsen zijn anders. Uh, eigenlijk is de sport veel internationaler dan, uh, dan het veldrijden. Alleen bij ons in Nederland eigenlijk ook niet zo goed nee. bekend. Nee, daar ooit, wordt er uh, ook niet naar gekeken. Uh, nee, terwijl we toch de eerste olympisch kampioen uh, ooit in die discipline hebben was een Nederlander. Ja. ja. Met, uh, met Bart Brentjes. Maar het is een, het is een sport die, wij, die bij ons ook niet op de radar staat. Eigenlijk. Nee. Goed, we hebben het WK uh, gehad. Ik denk dat het volgend jaar weer... Waar is het volgend jaar? Hier in Vlaanderen zeker? Uh, Denemarken. Oh, Denemarken. Nee, Denemarken. Oh, goed, doe er ook nog wel, wel Denen mee. <laughs> ja, ja, het is heel vaak... Uh, het ene jaar is het of uh, België of Nederland... en het andere jaar zoeken ze dan een land... Uh, of Luxemburg of, uh, of Tsjechië of Denemarken... om ja, toch weer die internationalisering uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, weet je nog waarom Mathieu van der Poel vandaag zo slecht deed? Uh, zelf uh, van... zei hij bij de persconferentie uh, dat hij geen flauw idee had... waarom hij zo slecht was. Hm. Uh, zelf denk ik dat hij uh, uh, dit jaar iedere veldrit als een soort WK heeft gereden... en hij wilde alles winnen wat hij kon rijden. En zijn grote concurrent die had bedacht van... Uh, ik... ik zoek er uh, een stuk of drie, vier crossen uit en uh, dan, dan ben ik op mijn best. En vandaag was die een stuk beter. Ja, dus dat was misschien toch een betere strategie als het gaat om uh, het WK zelf. Wout van Aert, ja. dus wereldkampioen veldrijger geworden in Valkenburg. Hartelijk dank Robben van der Kloor van de Limburger. Hij zocht die achtergrond uit over uh, ja, een beetje de, de teloorgang... van uh, de grote wereldwijde verspreiding van de veldrijritten. Volgende week is een nieuwe editie van Reporters NL, de rubriek met regionale verhalen die wij een podium geven. En dadelijk is er debat vanuit de bus in Roosendaal op radio 1. KRO en CRV. NPO Radio 1.